1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. PVDA wil strikt vasthouden aan leeftijdsgrens voor alcohol. Egypte zet Turkse ambassadeur het land uit... en Jan Smit in bestuur FC Volendam. Het weer in de loop van de dag van tijd tot tijd zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 7 graden. Morgen waait het harder. Op de Wadden kracht 6 of 7. Er is dan opnieuw een afwisseling van wolken, wat zon... en kans op een enkele bui. En het wordt morgen een graad of 8 de Partij van de Arbeid wil geen uitzondering maken in de nieuwe horecawet. Vanaf 1 januari mogen jongeren onder de 18 geen alcohol meer bij zich hebben. Maar burgemeester Jos Wienen stelde vanochtend een overgangsregeling voor... voor jongeren die nu 16 of 17 zijn hier te maken met uh, veel uh, jongeren die gewend zijn uit te gaan. Als we die in één klap daar uh, gaan bepoeten en zeggen die mogen daar niet meer naar binnen dan uh, vrees ik twee dingen. In de eerste plaats dat je uh, is zeker in het begin toch uh, een situatie hebt van rondhangen en uh, overlast en vervelende situaties en in de tweede plaats heb je uh, de grote kans dat het illegale aanbod uh, zich gaat richten... op zo'n grote groep die in één keer die wel gewend is om uit te gaan... maar dat in één keer niet meer kan. Al dus burgemeester Jos Wienen van Katwijk. Marit Rebel, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom ziet u niets in zo'n overgangsregeling? Nou, wij vinden uh, dat uh, de verhoging van de wettelijke alcoholleeftijd van 16 naar 18 per 1 januari een, uh, een goede zaak. En ik denk dat een uitzondering maken voor de groep 16 en 17 jarigen geen goed idee is. Ik snap dat het lastig is en lastig zal worden na 1 januari, maar ik denk dat heel duidelijk moet zijn uh, dat we toch vinden dat uh, alcohol onder de 18 niet uh, goed is... en dat gemeentes daar ook op moeten handhaven. Ja, maar wat die burgemeester zegt, hè, die jongeren die nu 17 zijn... die zijn al gewend aan de uitgaan en alcohol drinken... waarom niet langzaam meegaan met die jongeren onder de 16... voor wie het nu al strafbaar is? Ik denk dat je daarmee uh, het probleem niet oplost, maar uitstelt. En um, ik denk ook dat er onduidelijke situaties gaan ontstaan door verschillen in lokale aanpak. Wat de PvdA betreft staat de gezondheid van jongeren voorop. Ik denk dat het belangrijk is om dus heel duidelijk deze grens van onder de 18... nu ook uh, per 1 januari te gaan handhaven. En daarvoor moet je geen uitzondingsregels gaan maken... die ook weer leiden tot een onduidelijkheid voor jongeren zelf... Ja, en die naleden die het oplevert, hè, overlast noemt de burgemeester een, een illegaal aanbod... Ik denk dat daarmee een overgangsregeling zal dat niet oplossen. Ik denk dat het belangrijk is dat uh, de burgemeester in de gemeente gaat kijken naar hoe je dus dit soort illegale aanbod aanpakt. Maar een overgangsregeling zal dat niet oplossen. Nogmaals, ik denk dat het heel duidelijk moet zijn dat na 1 januari onder de 18 drinken geen goede zaak is. En dat de burgemeester moet kijken hoe je dat met de horeca en in de gemeente zelf uh, gaat uh, regelen. Maar niet een uitzonderingssituatie creëren. Nee, wel handhaven dus, maar wat die burgemeester ook zegt en dat merkt hij ook, hoort hij ook van andere gemeenten, er zijn helemaal geen handhavers. Hoe moet er dan gehandhaafd worden? We hebben eh, afgesproken dat gemeenten zelf mogen handhaven. Het aantal handhavers eh, zal worden uitgebreid. Maar ik denk dat het ook goed is dat gemeenten hierover met de staatssecretaris in gesprek gaan. Ik denk dat het ook een zaak is dat we niet alleen dit laten afhangen van handhavers. Maar ook door de horeca eh, hierin te betrekken. Dat ze heel duidelijk opletten dat ze niet schenken aan mensen onder de Dank u wel voor uw reactie. Marit Rebel, Tweede Kamerlid voor de PVDA. Toenemende spanning tussen Egypte en Turkije. Egypte heeft de Turkse ambassadeur tot ongewenst persoon verklaard. Hij moet Egypte verlaten. Midden-Oosten consulent Sander van den Hoorn sander Wat is de reden dat de Turkse ambassadeur niet langer gewenst is in Egypte? Nou, Egypte zegt dat uh, Turkije bezig is organisaties in Egypte te steunen... die de stabiliteit van het land ondermijnen. Dat is dan uh, niet iets van vandaag of gisteren natuurlijk. Concreet lijkt de aanleiding te zijn dat de Turkse premier Erdogan... De Turkse premier Erdogan, ja. Je valt weg, Sander. Sander, ben je daar nog? Nee, ik denk dat we... Ik, ik ben er nog, ja, zeker. Oh, ja. Nog één keer, keer. Maar ja. heeft Egypte daar een punt? Ja, nee, ik ga... Heb... Nou, Egypte heeft in zoverre wel een punt dat er uh, grote animositeit is tussen Turkije en Egypte. Uh, Turkije heeft altijd de moslimbroederschap en de verkiezing van president Morsi gesteund. Ideologisch gezien zitten ze ook dicht tegen elkaar aan. Je merkt het ook op het niveau van de bevolking. Uh, ik was onlangs in Turkije en dan zie je overal stickertjes die verwijzen naar de moslimbroederschap in uh, Egypte. Dus steun niet alleen van de Turkse regering, maar ook van de bevolking. Ja, en Dat schiet natuurlijk de Egyptische regering, die juist de moslimbroederschap op dit moment aanpakt in het verkeerde keelgat. En dat escaleerde dus eigenlijk al veel langer. Eigenlijk al sinds die moslimbroederschap demonstraties met geweld uiteengedreven werden. En nu is het dus volledig geëscaleerd. Ja, want hoe gaat dit verder? Gaat dit tot verdere spanning leiden? Dat, dat kan bijna niet. Kijk, in het diplomatieke stelsel heb je een aantal dingen die je kunt doen als je het ergens niet mee eens bent. Je kunt de ambassadeur op het matje roepen, zoals we dat dan zo heel mooi zeggen. En dan heb je nog een aantal dingen die je kunt doen. Het ergste wat je kunt doen is een ambassadeur uitzetten en hem tot ongewenste persoon verklaren. En ja, dat is dus de laatste stap die je normaal gesproken zet. En die heeft Egypte nu uh, gezet. Dus daar kun je nauwelijks meer overheen. Het probleem wordt ook, je kunt je voorstellen dat als je de relatie weer wil maken, dat dat dan dus moeilijker is. Is. Want je hebt de grootste stap gezet, het ergste middel toegepast. Ja, dat kun je bijna niet zonder uh, diplomatieke schade, zonder gezichtsverlies, weer herstellen. Dus die uh, relatie tussen Egypte en Turkije zit na vandaag echt heel erg in de problemen. Dankjewel, Sander van Hoorn. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft wereldwijd 50.000 computernetwerken geïnfecteerd. Er is software geplaatst waarmee informatie kan worden weggesluist naar Amerika. Dat schrijft de NSA Handelsblad op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden... die mensen van de krant hebben ingezien. Ronald Prins is directeur van Fox IT en deskundige op het gebied van spionage in computernetwerken. 50.000 netwerken besmet door de NSA. wat betekent dat? Ja, dat betekent in ieder geval dat ze heel erg hun best hebben gedaan. En, eh, maar we moeten wel even precies uitzien te dus vinden inderdaad wat het nou is. Zijn dat allemaal losse telefoontjes, plekberries, waarvan bekend is dat ze die gehackt hebben. Of telt eh, misschien één hele grote telecom er ook wel mee als één hek... waar honderdduizenden mensen achter zitten. Dus, maar wat, wat je ziet op de plaatjes eh, die, die de NRC ook gepubliceerd heeft... is dat het ja, verspreid over de hele wereld is. En eh, vooral ook in, in landen als Rusland, in Iran en China. Ja, en wat, wat kun je daar nu aan aflezen? Um, ja, wat, wat, wat wel een belangrijke conclusie is, denk ik, is dat de, uh, de inlichtingendiensten echt aan het verschuiven zijn van uh, de James Bond wereld. Waarbij je informatie probeert te halen met hele complexe operaties. Waar je mensen en land in moet vliegen naar ja, een, een inlichtingendienst die van achter zijn toetsenbord uh, de informatie weghaalt uit de meest vijandige landen. Want zo eenvoudig is het? Ja, het is, uh, het is uh, vrij risicoloos natuurlijk. Hè. Je, je wordt niet uitgepakt en hoef ik eens nog wel meer plaats te vinden. En het, uiteindelijk kost het ook niet zo heel veel om, uh, uh, om in te breken. Op een aantal van die sheets staan ook bedragen. Uh, bijvoorbeeld heel Prism, dus het afluisteren van Facebook en Google en zo. Dat, dat kost maar 250 miljoen dollar per jaar. Nou, en, Als je ziet op het budget van de inlichtingendienst is dat uh, niet echt heel veel. Ja, en aan wat voor soort netwerken moeten we dan denken waar ze in hacken? Ja, dat, dat, dat kan dus variëren van uh, voorbeelden gezien van, van blackberries die bij de G20-top zijn afgeluisterd. Dus dat zijn individuele toestellen. Tot aan uh, uh, het netwerk van uh, het Braziliaanse oliebedrijf, Petrobras, waar, waarin gebroken is. Uh, maar wat ook steeds relevanter wordt, is natuurlijk uh, om, om geldstromen te en telecommunicatie in de gaten te houden. Dus dan ga je inbreken bij financiële instellingen en bij, uh, bij telecombedrijven. Ja, wat is er tegen te doen? Uh, je kan er op twee manieren wat tegen doen. Ik denk echt, bijvoorbeeld een, uh, zoals een Nederlandse overheid... als die echt zijn grootste geheim geheim wil houden... zal nog meer uh, daar bijzondere apparatuur voor moeten aanschaffen... die niet te kraken is. Dus dat is een, uh, een soort preventieve oplossing. Maar ik denk het gros van de informatie die gestolen wordt... dat zit, uh, ja, wat we in het algemeen gewoon op het internet terug kunnen vinden. En de enige manier om daar wat tegen te kunnen doen, is beter zicht krijgen uh, dat dat nu gebeurt. En dat houdt dus in dat je als inlichtingendienst echt op de kabels zou moeten gaan kijken of ze daar uh, aanvallen zien. vanuit. Ja, we weten het nu vanuit Amerika, maar net zo goed kan dat geld... vanuit de aanvallen vanuit Rusland en China... die er ook onbekend zijn dat ze dit soort dingen doen. Al dus Ronald Prins, directeur van Fox IT. Jan Smit heeft een nieuwe baan. De zanger blijft zingen en presenteren... maar wordt ook bestuurslid bij FC Volendam, zijn geliefde club... Op de website van de voetbalclub noemt Smit zijn nieuwe taak de slagroom op de taart. Goedemiddag Jan Smit. Goedemiddag. Voelt het ook als een cadeautje deze functie bij de club? Ja, nou je moet je voorstellen dat ik al van kleins af aan uh, fan ben natuurlijk van, mijn, uh, van mijn clubje. En als ballenjongen al jarenlang alle ballen uit de sloot raapte en altijd mee mocht uh, met de selectie. Ik, ik ging mee naar uitwedstrijden, ik heb al, al meer dan twintig jaar een seizoenskaart... En... We hebben de afgelopen drie jaar ook uh, samen met Nika Simon en de drie A's de club uh, gesponsord, als hoofdsponsor. En ik loop al heel wat jaartjes mee aan de, zijlijn, aan de zijlijn, dus ik heb de ontwikkeling op de voet gevolgd. En ik woon uh, 50 meter van het stadion af, dus het is voor mij eigenlijk allemaal uh, ja, 1 en 1 2. Ja, en was dat ook zo voor FC Van Dam? Waarom waar hebben ze voor u gekozen? Nou ja, ze, ze, weten, uh, ze kennen me natuurlijk inmiddels goed en ik, ik loop daar uh, bijna dagelijks uh, in het stadion. En, ik heb in de afgelopen jaren wel uh, vaker mijn steentje al bij kunnen dragen bij verschillende projecten. Dus uh, ik denk dat ze op dat gebied wel weten uh, wat ze aan mij kunnen hebben. En dat ze daarom ook hebben ingestemd met het toetreden van, uh, in het bestuur. Ja, u zei het net zelf al, u bent al een uh, aantal jaren ook hoofdsponsor van Volendam uh, geweest. En uh, ja. nu dus in het bestuur, u krijgt daar de functie Algemene Zaken. W waar gaat u zich precies op richten? Nou ja, dat is natuurlijk heel breed. Dat is een breed begrip. Uh, omdat ik... Uh, en ...een groot netwerk heb waar ik uit kan putten... ...omdat je natuurlijk ja, zelf natuurlijk ook al jarenlang uh, in de commercie bezig bent... je weet hoe met uh, PR om te gaan. Dus ik denk dat je dat uh, op allerlei vlakken kan inzetten. Uh, dus vandaar de functie Algemene Zaken. Ja, uh, Volendam staat nu zevende in de Jupilair League. Uh, uh, niet slecht natuurlijk, maar dat kan beter. Gaat u zich ook nog bemoeien met het uh, sportieve beleid? Nou ja, dat zit er wel bij inbegrepen, maar ik vind altijd dat uh, mensen moeten de dingen doen waar ze verstand van hebben. En uh, goed, dat is aan de trainer en de technische staf. En de jongens op het veld, hè, die moeten spelen. En ik vind dat een organisatie zich moet bemoeien met de organisatie. Goed. Hartelijk dank voor uw reactie, Jan Swits. Graag gedaan. Middelbare scholen in achterstandswijken presteren niet altijd slecht. Dat blijkt uit de lijst van schoolprestaties 2013 die de Volkskrant heeft gepubliceerd. Zo scoren twee scholen in achterstandswijken een 7,5. Het OSG Nieuw-Zuid in Rotterdam en het Edith-Stein College in Den Haag. Onder de beste scholen zijn veel nieuwkomers. Zo kreeg het Haagse Montaigne Lyceum vorig jaar nog een 5,5 en dit jaar een 10. Bij het samenstellen van de lijst wordt onder meer gekeken naar de eindexamencijfers. In China maken maar weinig mensen zich druk over de opmerkingen die Gordon maakte... als jurylid in het programma Hollands Got Talent. Tegen een Chinese kandidaat zei de zanger... Which number are you singing? Number 39 with rice? <laughs> That was a big surprise. <laughs> <Yeah>. Surprise. Dank je wel. Well, we're going vote, Dan. May we yes. ask your vote for the People's Republic of China. Ja, op sociale media en onder meer de Verenigde Staten spreken mensen er schande van. Maar NOS-correspondent Marieke de Vries hoorde op straat in China... dat ze de grappen daar niet snappen en het ook niet als beledigend ervaren. Maar een paar Engelstalige Chinese kranten schrijven erover... en spreken van een onfatsoenlijke grap. Sport. De Belg Johan Bruineel zet een punt achter zijn carrière als ploegleider. In een gesprek met RTL Luxemburg gaf hij aan dat hij... Klaar is met het wielrennen. Bruineel lag het afgelopen jaar zwaar onder vuur... na de dopingonthullingen van Lance Armstrong, de Amerikaan... die onder zijn leiding zeven toerzegers boekte. Armstrong biechtte begin dit jaar zijn dopinggebruik op... maar de ploegleider hield zich altijd stil... ook al kwam zijn naam voor in het usana rapport over de dopingpraktijken binnen de US Postal groep. Als gevolg van dat rapport werd Johan Bruineel... in oktober vorig jaar ontslagen bij Radio Shack. In Jamaica is de complete leiding van het antidopingbureau JATCO opgestapt. Op het Caribische eiland ligt de dopingbeschrijding behoorlijk onder vuur. In aanloop naar de Olympische Spelen in 2012... werden nauwelijks onaangekondigde dopingcontroles uitgevoerd. Ook niet bij topsprinter Usain Bolt, die in Londen drie gouden medailles veroverde. Voor het WADA, het Wereld Antidopingbureau... was dit aanleiding om de sprintnatie onder verscherpt toezicht te stellen. Alleen dit jaar al zijn acht Jamaicaanse topsporters positief bevonden onder wie drievoudig Olympisch kampioen Veronica Campbell-Brown... en Asafa Powell, de voormalig wereldrecordhouder op de 100 meter bij De mannen. <middels> nog een keer de hoofdpunten. Katwijk gaat jongeren van 16 en 17 jaar die alcohol drinken... de komende twee jaar nog niet beboeten. De PvdA is daar niet mee eens. Egypte heeft de Turkse ambassadeur tot persona non grata verklaard... en Jan Smit treedt toe tot het bestuur van FC Volendam. Tot zover dit uitgebreide internationaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Tros in bedrijf. Bas van Derven. Dames en heren, hele middag en welkom bij Trots in Bedrijf. Het programma op Radio 1 van het Nederlands Bedrijfsleven. Waarin ik iedere zaterdagmiddag met twee gasten terugblik op het economisch nieuws van de afgelopen week. Alle reden om te luisteren, want niet alleen mooie gasten, maar buiten is het toch koud. Boodschappen zijn gedaan en de Sinterklaas komt er vanzelf aan. Aan tafel Jeroen Slop, en die is CFO, oftewel financieel topman van voetbalclub Ajax. En in de studio Lex Hoogduin, oud-directeur van de Nederlandse Bak. Nu onder meer hoogleraar monetaire economie en financiële instituties aan de Universiteit van Amsterdam. En nog een hele hoop andere dingen. Heren welkom. Dank u. Fijn dat u er bent. Uh, meneer Slob, om met u te beginnen. Dinsdag tegen FC Barcelona. En daar staan toch wel wat namen op het veld in de Champions League. Cruciale wedstrijd, zowel sportief als financieel. Uh, de competitie is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de club. Die Champions League. Naast de verkoop van spelers, kaartjes, merchandise. Uh, nou, verantwoordelijk voor die verschillende geldstromen. Dat bent u binnen de uh, uh, FC, uh, nee, AFC, Ajax, NV... De naamloos de enige beursgenoteerde voetbalclub in Nederland. Um, u hoort het nieuws net, hè? Ja. Jan, Jan Smit, bestuurslid bij FC Volendam. Ja. Uh, nou ben ik van Feyenoord, Lex Hoogduin is dat ook. Wij hebben Lee Towers. Niet in het bestuur, maar wel als zanger op het veld. Jullie hadden ooit hazes, maar ja, die is helaas verscheiden. Uh, wie streedt er toe tot het bestuur binnenkort? Uh, die toch een beetje wat, uh, wat uh, zangtalent en conversie... Nou, Bestuurstoetreding bestuurs zal het niet zijn, maar nee. hij is wel lid gemaakt van de Verenigde Koos Albert. Gewoon oh, ja? uh, het hele trouwe ajax fan al jaren. Ja, is dat zo? Ja, zeker. Hij komt weinig zingen in de Arena. Nou, af en toe. Ja, ja zeker. Af, af, af en toe. Ja, hij, hij is er elke wedstrijd, maar ja. optreden ja, met mate. Nee, maar even serieus. Als je dit nou zo hoort van Jan Smit, is dat, is dat leuk? Is dat een mooie verbinding voor de club? Ik dacht eerst dat het uh, de voorzitter van onze tegenstander van Van was. was. <laughs> uh, ja, Jan Smit, <laughs> die ook Jan Smit uh, getransfereerd <laughs> was. Maar het is uh, die andere Jan Smit. Ja, is echt ja bijzonder. Smit. Maar, ja. maar ja, hij zegt het zelf al. Hij is al een tijdje als uh, sponsor betrokken bij die club. Ja. Echte Volendammer, ja. Ik uh, snap hem wel. Algemene zaken. Ja, dat is ook mooi. Mag je dat is alles heel breed? Ja, ja. ja dan was hij maar CFO? Dan, nee, dat bent u al. Uh, <laughs> uh, sinds 1998 in dienst van de club. Uh, precies het jaar waarin Ajax aan de beurs ging. Voor die tijd zat u in de, in de oliehandel. Hoe kom je bij een voetbalclub terecht als CFO? Nou, ten eerste moet je natuurlijk van voetbal houden. Want anders uh, dan spreekt het je niet zo erg aan, denk uh -huh. ik. Ook al jaren Ajax zijn? Ja, zeker. Ja. Ook Niels Elfde altijd wel gevolgd. Dat is nu wat minder, want ja Ajax is nu het belangrijkste deel van je leven. Nee. Maar ja, van olie naar, naar voetbal, dat lijkt een hele rare stap. Hm. Maar uh, als je kijkt naar bedrijfsmatig hoe voetbalclub gerund moet worden... Ja, dan heeft het ook wel weer een hoop overeenkomsten. B welke? nou Bijvoorbeeld een grote transfer. Daar moet wel zekerheid zijn dat er ook betaald wordt. Ja. En als je een schip olie koopt of verkoopt, dan uh, geldt hetzelfde. Dus dat is ja. een, bijvoorbeeld zo'n parallel. Kost ook een beetje hetzelfde, een schip olie van een voetbal? Nou, dat gaat uh, met ja, dat bel van... aardig die kant op, ja. <laughs> ja. Schip voor bel. Even naar het andere. De pet op van de fan, en dan treed je toe tot zo'n voetbalclub. Wat doet dat met het fangevoel uiteindelijk? Ja, dat wordt heel anders. Je beleeft de wedstrijd op een totaal andere manier. Ja. Uh, ook het heelzelfde als je dat nu ziet. En je ziet Sim zie de Jong, geblesseerd raken. Dan baal je daarvan als fan... Maar nu uh, betekent het ook nog eens een keer een, een impact voor je ja. eigen helftal. En nog eens een keer geld. Wat uh, je ook verloren gaat. Uh, als je dat kijkt niet. dat we hem gewoon doorbetalen en er geen prestaties. Ja, gaat je no de olie-tanker. Zou je ja, het ja, kunnen vertalen? Ja, ja. Dat is niet mooi. Lekker. Ja, want uh, hoe moet je dat gaan oplossen? Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik wil nog even naar één ding. U bent de enige zo'n beetje die de virtuele revolutie van Kruif heeft, uh, heeft overleefd in het, uh, in het bestuur. Uh, hoe groot is de bemoeienis van Kruif op dit moment. Ook op uw gebied, op uw financiële gebied? Nou, Cruijff is. Altijd uh, aanwezig uh, bij de club in ja. het verleden geweest. En dat is hier nu. En ook wel versterkt. Want hij heeft natuurlijk hard gemaakt voor uh, wat er allemaal gebeurd is. Dus Jacques ja, is er uh, elke dag bij wijze van spreken. Hmm. Maar wel op de achtergrond. Hè. Het is niet hij kijkt die... niet mee op de vingers van de uh, slop. Uh, hoe staat het erbij met de cijfers? Die gaan we recentelijk nog een keer het jaarverslag uh, kunnen geven. In de hoop ja. dat hij uh, daar ook kennis uh, van neemt. Want ik vind het belangrijk <laughs> dat hij daar ook betrokken bij is. Dit vind ik een mooie bijna kruifjaats. In de hoop dat hij de kennis <laughs> van neemt. Ja. Doet hij dat dan of niet? Nou, we hebben een keer een AVA gehad. En uh, daar werd hem gevraagd, Hoe was hij nog notabene commissaris. Ja. Meneer Kruijff uh, heeft u ook het jaarverslag gelezen. Toen zei hij heel hard, uh, dat soort dingen lees ik niet zeg. <lacht> dus daar was hij toen heel uitgesproken over. Maar ik denk duidelijk. dat hij uh, ja, zijn betrokkenheid nu wel zodanig is dat hij uh, ook... Uh, van de financiën kennis neemt. U zegt meneer Kruijf. Duidt dat op een bekoelde relatie of op nee, respect? Nee, nee dat, dat, was, dat was de vraag die een aandeelhouder. Die sprak natuurlijk keurig met... Nee, maar um... daarvoor zei u ook zelf al. Meneer Kruijf zien we nog wel eens... Uh... Nee, uh, Johan Kruijf. Het is gewoon Johan. Johan uh, ja, zeker. Logisch. Ja, logisch. Dat zeggen we dan, ja. Vorig jaar 18 miljoen euro winst gemaakt. Een eigen vermogen van 72 miljoen. Dat is mooi, hè, want dat is verkoopspelers. Dan nou gaat het financieel goed. Sportief... Ja, wel het linkerrijtje maar derde in de competitie. Vorig jaar kampioen, mooi. Uh, Champions League, daar moet het gaan gebeuren. Uh, hoe, hoe gaat dat met, met, met de geldstromen, die Champions League? Hoe belangrijk is dat voor de club? Ja, die is wel belangrijk, want er komen echt grote geldstromen uit. Hè? Ja. Als we, we hadden net over die wedstrijd Barcelona aanstaande dinsdag. Een overwinning is 1 miljoen euro premie. Alleen die overwinning, ja, ja. dat zijn dimensies van bedragen. Ja, daar kun je in Europa League alleen maar van dromen, dat haal je nooit. Ja. Dus die Champions League is belangrijk, maar niet zodanig dat die zo cruciaal is dat de club ze omvallen als. De James League er niet zou zijn. Mm -hmm. nou, is, nou, is, nou is de balans heel gezond, hè. dat zie je, dat is prachtig mooi. Alleen op het veld, daar gaat het uiteindelijk om... dan moet het ook gaan gebeuren. Nou, Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, Joost Lop. Want hoe doe je dat? En dat in, daar inderdaad komt het fangevoel... en het gevoel van de CFO wel eens in de knel, kan ik me voorstellen. Lex Hoogduin. Uh, in een week waarin de Europese Centrale Bank werd opgeroepen... tot het nemen van onconventionele maatregelen... om de crisis te bestrijden. Bankiers in de Tweede Kamer mochten vertellen over hun werkzaamheden. En bitcoins were, massaal werden verhandeld... Voor heel veel geld. Uh, Lex Hoogta, dus oud-directeur van de Nederlandse Bank, hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instituties aan de Universiteit van Amsterdam. En nu heeft nog een hoogleraarschap in, in Groningen. En ja. ook in Groningen, precies. Uh, eigenlijk van alles. En net terug uit Brussel. Wat, ja. de, wat deed u daar? Ik zit uh, in een uh, werkgroep die de Europese Commissie uh, op verzoek van de regeringsleiders heeft ingesteld. om te kijken naar twee varianten. Een gezamenlijk uitgeven van schuld, zogenoemde eurobonds. Mm -hmm. Eentje waarbij je dat gebruikt om de grote schuldenberg terug te brengen. Ja. Een zogenaamd schuldaflossingsfonds. En zogenoemde eurobills. Dat zijn de kortlopende schuldbekentenissen. En daar, en daar uh, zit ik in een club met een. Ik mag niet zeggen man, want de meerderheid is vrouw. Dat is interessant. Okay. Maar we zijn een club van zo'n tien mensen. En wij moeten een rapport daarover gaan maken. Mm -hmm. Dat moet uh, ergens in maart verschijnen. En welke kant gaat het nu uitrollen? Nou, het zal een heel analytisch rapport uh, zijn. Mm -hmm. Wij zullen niet met een voorstel komen van het een of het ander. Want het okay. is een heel politiek rapport. Onderwerp. Ja. Een aantal landen voelt er sowieso al niets uh, voor waar Nederland erin uh, van is. Maar wij, wij zijn gevraagd om het verder uit te diepen. Ja. Om te kijken of het technisch haalbaar is of het uh, juridisch ja. haalbaar is. En daar zijn we druk mee bezig. We bekijken het van, uh, echt van alle kanten. En bent u een ja. van de positievos in dit verhaal? Ziet u kansen inderdaad voor een eurobond? Ik denk politiek, als je reëel bent, dan zie ik niet dat we dat op korte termijn gaan, mm -hmm. gaan, gaan invoeren. Maar technisch uh, zou het een goed plan zijn? Technisch, dat schuld... technisch, ik denk, technisch uh, denk ik dat er zeker een rol zou kunnen zijn, met name voor zo'n ja, aflossingsfonds. Maar dat moet je dan inbedden in een veel breder uh, beleid om ja, in Europa de euro weer een goed, goed fundament te geven. Dan zouden we de banken moeten hebben, dan zouden we een aantal fondsen moeten hebben. Moeten we daaraan denken? Een, en dan de banken, uh, zonder meer. Ja. Uh, ik ben niet voor allerlei uh, fondsen mm -hmm. uh, voor wat voor doelen dan ook. Ik denk dat dat, uh, dat, dat niet nodig is en, en, en zelfs uh, onwenselijk is mm. uh, om, om de euro dat, dat stevige fundament te geven. Oké, okay. uh, dan eventjes naar afgelopen donderdag. In de Tweede Kamer werd er uitgebreid over de bankensector gesproken. Moeten banken bank hun kapitaalbuffers nog verder verhogen... dan de 4% die uh, Duitse Oplom de minister van Financiën heeft voorgesteld? Nederlandse Bank is een van de weinige tegenstanders. En die zegt, hoge buffers, dat zorgt voor ja, gewoon, uh, minder geld op straat... minder kredietverlening aan bedrijven. Voorstanders zeggen dat het juist een tekort aan eigen vermogen is... dat die kredietverstrekking beperkt. Dus moet je meer eigen vermogen zien te, aan te houden. Uh, Banken moeten geld ophalen bij aandeelhouders. Wat, wat vindt u? Waar staat u in de discussie? Ik sta aan de kant van de mensen die zeggen... Uh, ja, eigenlijk de belangrijkste les uit de financiële crisis... en de beste manier om de kans op weer zo'n crisis te beperken... En, en vooral te voorkomen dat wij als belastingbetaler uh, daar last van hebben... is grotere buffers. buffers. Dus uh, buffers vergroten. Kijk, als je die buffers uh, groot genoeg hebt... Uh, dan heeft dat, dat heeft allerlei voordelen. Dan hoeft... De toezichthouder hoeft niet heel erg in detail meer mee, uh, mee te kijken. Hm. Dat moet je wel als je langs het randje voortdurend loopt. Want er hoeft er maar iets mis te gaan. En zo'n banken is in de problemen. En de overheid kan die bank gewoon laten bankieren. Uh, want als er iets misgaat is het voor rekening van de aandeelhouders. Ja. En die aandeelhouders moeten dan gewoon er bovenop gaan zitten. En dat zal gebeuren als ze ook echt de rekening gepresenteerd krijgen. Dus ik ben, ben voor grotere buffers. Hoe, hoe groot moet die buffer dan zijn? Ja, dat is, kijk, dat, dat, is, dat, dat is, is dan lastig, ja? Want dat is iets wat je niet kunt, uh, kunt uitrekenen. Hm. Als je naar het verleden kijkt kun je al makkelijk zeggen: eigenlijk uh, we hebben we het nu over buffers van 4%. Ja. En dat is dan het kapitaal van de hele uh, balans, de zogenaamde leverage ratio. Als je naar het verleden kijkt, dan had je leverage ratios. En elders in het bedrijfsleven. Van 20, 30 procent. Ja, dat, en dat uh, zou dat, gezond zijn? Dat, uh, dat zou meer dan uh, gezond zijn. Maar dat is, niet, dat is niet realistisch. En, mm. en daarom aarzel ik uh, hier ook wat. Want het betekent wel, als je nu zegt van we moeten, ik noem maar wat, uh, van 4 van naar 8. Mm. Dat is een verdubbeling van ja. het kapitaal. Ja. Dat moet ook ergens vandaan komen. Precies. En dat, uh, en dat, dat je, haal je niet, niet onmiddellijk nou. uh, allemaal op. En het heeft uh, vrij vergaande consequenties mm. voor. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, de cultuur in de samenleving... Uh, dat ietsjes mag toelichten... stel dat je heel veel meer kapitaal laat aanhouden door die bank... Er is mm -hmm. iemand die dat dan moet gaan ja, doen. doen. Nou, in de Nederlandse ja. situatie zou dat toch, toch voor in belangrijke mate... bijvoorbeeld pensioenfondsen moeten mm -hmm. zijn. Dat betekent dat zo'n pensioenfonds dus aandelenkapitaal heeft... wat risico draagt. Ja. Hij neemt als het ware het risico dat het we nu bij de overheid neerleggen... gaat ja. naar dat pensioenfonds ja, uh, toe. Nou, en wie zijn uiteindelijk de deelnemers van die pensioenfondsen... Mm. Dat zijn we ook weer allemaal als burgers. Exact. Dus je verschuift dan risico's van, van, van ons als belastingbetaler, ons als, uh, als burger, waarbij je, je bovendien moet uh, realiseren dat natuurlijk dat pensioenfonds belegt om ons van een goed pensioen te voorzien. Exact. Dus als die, dat pensioenfonds in zijn portefeuille meer risico gaat nemen dan aandelen. Te kopen betekent dat dat het pensioen dus onzekerder ja, ja, wordt. Ja. En kijk, en al dat soort consequenties moeten we ons Daar wel moet je wel handen mee. Handen van, je, van moet je zijn. mee nemen. Ja. En dat geeft ook een grens aan het tempo waarin je die kapitaalbuffers kunt vergroten. Dus ik ben voor hogere buffers, maar ik vind wel dat je het geleidelijk moet doen en dat ook is, goed en moet niet kijken niet wat er allemaal plan. gebeurt. Duidelijk, dank. We gaan zo verder praten over het vertrouwensherstel voor banken. Onder meer eh, ook over 150 miljoen euro dividend die ABN Amro uitkeert als een enige aandeelhouder. Vonden we ook wel een mooie ja. om even te bespreken. Eh, third party ownership in het voetbal gaan we ook over praten. Beleggingsobjecten met twee benen. Maar eerst gaan we naar het weekoverzicht. Wow. Hm? Weekoverzicht. Weekoverzicht. Ja, dat was een week voor bankennieuws. Ze zei het al, al eerst dus in een debat over de verhoging van de kapitaalbeurs... voor de banken van 3 naar 4%, alle ophef van die 1%. Dat is terecht zegt Albert Roel en die is CEO van Kasbank. Het klinkt zo makkelijk, een procentje van 3 naar 4. Ik lees ook wel 10. Er zijn zelfs hoogleraren die 10 roepen. En ik denk dan bij mezelf, um, de gemiddelde temperatuur van een lichaam is 37 graden. Vier graadjes erbij en je bent dood. Kijk, zo werkt dat gewoon, wat aandelen verkopen... zeggen de voorstanders van de verhoging van die kapitaalbuffers. Maar dat ligt toch een beetje gecompliceerder, zegt oudbankier Peter Verhaar. De politiek vraagt eigenlijk van banken, geef nou gewoon aandelen uit... want dan worden jullie weer sterk, terwijl drie van de vier dat helemaal niet kunnen. Of de overheid, en dat zijn wij weer, moeten bereid zijn... opnieuw geld te stoppen in die banken. En dan een bank die deze week flink moest boeten, was J.P. Morgan Chase. De bank trof een schikking van maar liefst 13 miljard dollar... met de Amerikaanse overheid, omdat ze... Rommel hypotheek hadden verstrekt. Correspondent Wessel de Jong. De baas van J.P. Morgan die begon met een bot van 3 miljard dollar... om de hele zaak te schikken. Nou, hij is ongeveer weggelachen door het ministerie van Justitie. Moest dus uiteindelijk 10 miljard dollar bij. Dus de helft van de jaarwinst van J.P. Morgan Chase uh, wordt dit jaar weggevaagd. Is echt een, uh, een grote vernedering voor deze grootste bank van de Verenigde Staten. Ja, dan over dollars. Een uh, munt die helemaal buiten de bank om en dan opmars bezig is, is de bitcoin. En inmiddels zijn de eerste bitcoin-miljonairs een feit in ons land. CDA Tweede Kamerlid Eddie Van Heijem heeft nog... Geen vertrouwen in die virtuele munt. Wat het probleem op dit moment is, is dat het een soort informeel ruilmiddel is... waar geen enkele banktoezichthouder bij betrokken is. En ik denk dat het belangrijk is om daar toch meer zicht op te krijgen... dat toch meer als betaalmiddel te erkennen... en daar ook de toezicht op van toepassing te verklaren. Ja, toen de scheidende baas van de Fed in Amerika... De, de koepel van de centrale banken, Ben Bernanke, deze week uitsprak... dat die bitcoin best maar eens onderzocht moet worden als een realistisch betaalmiddel... toen steeg de koers naar 785 dollar voor een bitcoin. kan je heel veel pizza's verkopen. We sluiten af met het consumentenvertrouwen. Dat is volgens het CBS flink gestegen, maar de mensen op straat hebben hun twijfels. Ik denk dat het beter gaat. Ik geloof er nou niet veel van. Nee, ik heb er gewoon vertrouwen in. Ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen. Ja, je draait toch niet de dubbeltje wel een paar keer om. Dus je zegt niet van, oh, ik zie een mooie tv, ik ga maar meteen kopen. En toch verwacht detailhandel Nederland 515 miljoen euro extra omzet... dankzij Sinterklaas. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, in de studio praat ik verder met Lex Hoogtaan, oud-directeur van de Nelse Bank. En Jeroen Slop, de CEO van Ajax. Heren, we gaan eerst eens even met dat consumentenvertrouwen beginnen. Volgens het CBS flink gestegen. Consumenten zijn deze maand ineens een stuk optimistischer dan in oktober. Het vertrouwen steeg met 9 punten. Komt uit op min 18. Uh, voor zover dat iemand iets zegt. Maar in ieder geval, uh, uh, het gaat dus beter. Hoe komt dat? Ligt het, uh, waar ligt het aan, meneer Slop? Nou, je ziet uh, de kentering volgens mij overal. Het begon met de huizenmarkt, die. Uh... Ja, eindelijk eens een keer wat, wat optimistische mm -hmm. geluiden laten horen. En uh, ja, het wordt tijd dat dat een keer overslaat naar, naar iedereen. En dat uh, men met het uh, in de zak houden van het geld... Hè, alsof er een krokodil in je zak zit. Ja. Uh, niks uitgeeft dat dat, uh, ja, zeker bij Sinterklaas is dat logisch... maar dat is volgens mij een jaarlijks uh, gebeuren. Mm. Maar het wordt wel tijd dat het vertrouwen terugkomt. Omdat, ja. uh, dat mogen duidelijk zijn. Dat vertrouwen komt ook altijd een beetje terug... mensen van elkaar gaan zeggen dat het best wel weer goed gaat, hè? Nou, Dat helpt en Rutte heeft daar volgens mij een grote voortrekkersrol in willen spelen. Of ja. dat gelukt is, is de vraag. Ja, hij heeft maar, geen emotie gekocht. Hè? Dat, nee. <laughs> dat hielp niet. Kan het ook aan het weer liggen? Het regent een beetje minder op <laughs> de laatste tijd. Waar ligt het dan nou, dat het nee, vertrouwen er terugkomt? Ik, ik, ik ben het ermee eens... dat het is niet, niet uh, he, helemaal geïsoleerd is... Uh, dat ineens het vertrouwen omhoog gaat. Het gaat inderdaad. In een aantal, uh, aantal terreinen gaat het beter. Wat er, uh, deze week misschien nog verrassender was... dan het herstel van het consumentenvertrouwen... was dat de werkloosheid uh, gedaald is. Ja. Voor het eerst in een hele lange uh, tijd. Dus... Er is in de economie is er wel degelijk wat te gaan. Het is allemaal uh, pril. En we moeten niet vergeten dat het vertrouwen wel heel erg gezakt was uh, ja. in Nederland. Ja. Veel ja. sterker dan in veel andere Europese landen... Uh. Ja, op enig ja, moment stonden we vlak onder de Grieken, geloof ik. Hè, met ons consumentenvertrouwen, de, sinds, ja. sinds het begin van de crisis hadden wij, uh, tot, tot voor kort... want het kan nu anders zijn na, na deze nieuwe cijfers... hadden we de grootste daling in het consumentenvertrouwen. Ja. Groter dan in Griekenland, groter dan in Spanje. We zijn gewoon klagers, hè, allemaal. Daar ja, zijn we goed in, ja. Ja, maar dat is toch wel een beetje ja. het verhaal. Ja, ja. Zie je dat terug op de, op de veld ook? Bij, bij, nou ja, in het, bij het stadion voetbal. hoort het uh, zo, er zo'n <laughs> beetje bij. Nou, als je niet uh, bij de verkeerd gegeven bal loopt te klagen op de tribune... dan, ja. dan ben je geen echte supporter. Dat lijkt ja. het haast wel, dus ja volk van klagers. Dan even naar die bitcoin. Ja, een hoop te doen rondom het betaalmiddel waarvan niemand precies weet hoe je ermee om moet gaan. Uh, heeft u ze zelf, in die slop? Nee, nee. En ook Ajax bezit ze niet. Dat is jammer. In, in 2010 kostten ze 5 eurocent toen ze uitgegeven werden. En als u er toen duizend gekocht, had, was u nu miljonair geweest. Dan weet je het verhaal maar liever, Heeft u ze? Nee, ik heb ze niet. Ik, ik volg het wel met heel veel uh, belangstelling. Ja? Dat is smullen voor een monetair econoom. Uh, en dat je hier ja, een concurrerende munt uh, ziet er opkomen. Mm -hmm. Althans, dat is de, de pretentie. Uh, er werd net gesproken over gebruik als middel. Maar ja. eigenlijk als het de echte munt zou zijn... dan moet je hem ook als rekenenheid kunnen ja. gebruiken. Ja. Nou, Daarvoor kunnen we dat tot nu toe uh, wel dat dat, dat dat in ieder geval nog niet erg werkt. Want... Erg stabiel in waarde nee, is die niet, Nee, niet. Uh, dus en zou je dat wel krijgen als je dat wel onder toezicht laat stellen? Als je zo, zo de, de fluctuaties nou ja, de, in die munt een beetje probeert weg te krijgen... door uh, het reguleren van de munt? Het interessante is juist... De, de ontstaan, een van de ontstaansredenen van zo'n munt... is dat uh, degenen die die munt lanceren... Daar ook erg voor die hebben juist heel weinig vertrouwen in de overheid... Ja. Uh, in, het, in het creëren van een stabiele munt. Ja. In die zin vind ik het ook een wake-up call... Voor, voor centrale banken en, uh, en overheden... Ja. Um, de grote vraag, en daarom is het voor, voor mensen die er theoretisch naar kijken ook zo interessant, is: is het mogelijk om uh, geld te zien als een soort normaal product dat er gewoon in de samenleving geproduceerd kan worden zonder enige betrokkenheid van de overheid? Ja. En er zijn mensen die zeggen dat dat kan, dat, dat je dat ook moet doen omdat dan het geld juist van betere kwaliteit uh, wordt. Uh -huh. Als de overheid zich niet mee bemoeit. Ik heb daar sterke twijfels uh, over. Ik, ik denk dat niet. Uh, en ik, ik denk dus ook dat uh, in die zin dat geen succes zal worden. Maar goed, we moeten dat afwachten. Ik denk ook dat op het moment dat het echt een groot iets gaat worden dat de overheid er zich Onvermijdelijk, maar dan ben je inderdaad, wat u zegt wel, het karakter kwijt van het, van het bijna het ja. zijn van een product, waarbij je ja, puur een ruilmiddel hebt. Want dat is het. Ja, het is, het is, een, een, ja, het is privaat, uh, privaat geld. Ja. Uh, ja. Waar de overheid dus zich helemaal niet mee uh, nee. bemoeit. En de, nou, dus de hoeveelheid van dat geld die in omloop komt, uh -huh. heeft de overheid geen grip op. Dat wordt nee. door, door mathematische formules uh, bepaald. Probleem alleen als je er weer theoretisch naar kijkt, is dat die mathematische formules niet formules zijn die garanderen dat die munt stabiel is. Dus, en wat je eigenlijk wil van iets wat een rekeneenheid is, ja, dat is wel zeker en, stabiliteit. Is dat zit. moet stabiel exact. zijn? Stel dat je de, de eenheid van lengte, de meter, dat die de ja. ene week uh, vergroot is, is, dan, dan, andere week week, de dan is het ja. een moeilijke standaard. Ja. ja, dat zou lastig zijn. Uh, ziet u het zitten, meneer Slop? transfers betalen met bitcoins? Nou, ik denk, uh, <laughs> nee, maar serieus. De, ja. Het is een initiatief, wat, wat uh, u zegt het zelf ook, wat uit uh, ja, het missen van vertrouwen in bestaande dingen voortkomt. Dat, ja. dat is crowdfunding volgens mij niet anders. En het, de financiële wereld heeft daar een enorme klap uh, in gekregen in het vertrouwen wat mensen hadden in bestaande uh, dingen als uh, ja, de euro of um, het uh, krijgen van een lening van de bank. Ja. En dan zie je dat dit soort uh, initiatieven ontstaan door het ontbreken van vertrouwen. Dus je moet terug mm -hmm. naar de basis hoe kun je het vertrouwen terugkrijgen en ja. zorgen dat... Uh, ja, maar dat dit zet... is heel intranspa uh, intransparant. Ja. He. Maar, maar zou je kunnen zeggen... Ik, ik voelde wel voor, zou je kunnen zeggen... dat zodra dat vertrouwen er weer is... hebben we weer vertrouwen op onze eigen standaardvaluta... dat zo'n bitcoin ook doodgaat? Uh, wellicht, maar ik denk, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd... dat, dat die... Uh... Dat de kans dat hij al eerder dood is uh, groot is. En als je nou bijvoorbeeld de afgelopen, afgelopen week ziet dat hij honderden procent... Ja. Dat is eng. Ja, dat, is nee, dat is natuurlijk ja. mooi. Uh, uw, uw vraag van, ja, had, had hem er maar ingestapt. Dan had je zo ja. 100% uh, ja. meer winst uh, gehad. Ja, dat, dat is. Uh, hoe bubbels voor sommigen ja. uh, iets opleveren. Maar oh jee, straks als het uh, omlaag gaat. Ja, maar dat weet... is ook het moment dat de overheden gaan zeggen... ja, je moet er toch iets aan doen. Als er mensen daar grote verliezen op gaan, uh, gaan leiden. Nee, de studenten hebben nog niet gevraagd in de Groningen of in Amsterdam. Want er zijn nogal veel studenten die dat destijds gedaan hebben. Dus er zitten ergens in uw college zelf misschien straks miljonairs... dat u het weet. Dat weet, weet ik, dat niet, ik niet. Vindt, er, zijn wel, er zijn wel heel veel mensen serieus mee bezig. Ja, in, in, in Nederland zijn er ook uh, zijn minderheden. Uh -huh. Maar inderdaad ook mensen die, die nadenken over alternatieve geldstelsels. Ja. Omdat ze bezorgd zijn, en dat begrijp ik wel. Over wat ze centrale banken over de hele wereld zien, doen heel veel ja. geld in die economie en pompen. En uh, mm. ja, gaat dat op enig moment toch niet de integriteit mm. uh, van het geld aantasten. Nou, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Want inderdaad, om, om stagnatie en deflatie te voorkomen, zou je kunnen zeggen zetten geld per staan. Ze doen het in Amerika. Inmiddels begint er ook stemmen in Nederland daarvoor te komen. daar gaan we straks over praten. Eerst neem ik u naar de column. En die komt deze week van de hand van Ronnie Overgoor, oprichter van online TV-station voor ondernemers. Seven ditches. Ik reis als dagvoorzitter veel door het land en slaap tientallen keren per jaar in een hotel in Nederland. Mijn top 5 verbeterpunten voor alle hotels in Nederland. Op 5. de telefoon. Op iedere kamer staat nog steeds een ingewikkelde oldschool telefoon. Zo één met heel veel knopjes en lampjes. Het enige dat dat ding doet is in de weg staan zodat ik mijn iPhone niet kwijt kan op het nachtkastje. Op vier, het licht. Je gaat naar bed, wilt lekker gaan slapen, dus doe je het licht uit. Thuis doe ik dat in twee seconden. In een gemiddeld hotel kost het me beduidend meer tijd... met heen en weer lopen tussen allerlei knoppen door de kamer heen. Doe alsjeblieft één simpele knop naast mijn bed met welterusten erop... en dan nog één apart knopje voor het bedlampje. Op drie, de douche. Ik en velen met mij gaan nooit in bad. Dus mag ik alsjeblieft een douchecabine, zodat ik niet half gebogen en scheef in een bad moet staan. En graag de potjes met badschuim voortaan alvast in dat bakje bij de douchekraan, oké? Okay? Zodat ik niet meer uit de douche hoef terwijl ik er net in sta. En over die douchekraan, ik ben maar een simpele ondernemer, dus mag de bediening wat eenvoudiger. Aan, uit, warm, koud, boven, onder. Hotels hebben een patent op moeilijke kranen. Op 2, de incheckprocedure. Ik boek altijd online, dus verwacht ik een incheckprocedure... van minder dan een halve minuut. Geen ouderwetse IT-systemen die het net even niet doen... of nog erger, een papier waarop ik al mijn gegevens in moet vullen... waar nooit meer iets mee gebeurt. Als ik daartoe toch nog wordt gedwongen, vul ik voortaan onzin in. Ik heet dan altijd Michael Jackson, rijd in een Boeing 747... en ben geboren in 1834. Het hotel dat het echt snapt die zorgt voor een code-reader op elke deur... en mailt de code direct na de boeking naar mijn smartphone... waarmee ik de kamer op kan. En met stip op 1, wifi. Mag ik heel alsjeblieft een wifi-netwerk... dat het door het hele hotel heen doet, zonder wachtwoord... dus gewoon open en niet een systeem... waarbij je na iedere pauze van vijf minuten weer bent uitgelogd... en weer de hele inlogprocedure inclusief vinkjes en wachtwoord moet volgen. Oh, en heel alsjeblieft iets meer snelheid... dan een 14K4-modem uit 1980... Tot slot nog dit, lieve hoteleigenaren. De tijd van hoogpolig, donker, koper, klassiek en notenhout is geweest. Het mag wat eigentijdser. En de Bijbel? Die lees ik zelden. Heer, heer, zouden we willen zeggen, over, Overgoor met zijn column terug te luisteren op onze website trosinbedrijf.nl. Kunt u ook misschien doen op het Hotel Wifi netwerk werk waar u eh, vanaf maandag weer ligt te slapen. Uh, zeer herkenbaar denk ik, heren, hè? Ja, zeer. In de studio Lex Hoogduin, Audrey Tujon Bank en Jonge Sivo van Ajax. We gaan het hebben over Ajax, de enige Nederlandse voetbalclub met een beursortering en als deelnemer aan het Miljoenenbal, de Champions League worden de Amsterdammers het laatste jaar tot grootverdieners van Europa. Vorig jaar ruim 20 miljoen euro verdiend. En daarmee haalde u bedragen binnen waar de andere Nederlandse clubs... zoals uh, tegenstander vanavond Heracles uh, alleen maar van kan dromen. Ja, is dat nog wel eerlijk? Want Ajax hoort dat niet meer, veel meer thuis in de Europese competitie... dan in die wel eens onaardig aangeduid Mickey Mouse-competitie in Nederland. Ja, ik vind het jammer dat die uh, zo aangeduid wordt... Want... Kijken wat uit die uh, zogenaamde Mickey Mouse competitie allemaal uh, voortgekomen is. Dan, dan ja, zit er heel veel talent in. En om dat dan zo af te doen. Ik, ik hou van de lokale sfeer. Hè. Vanavond komt Heracles. Ja. Ja, dat is uh, voor Nederlanders is dat een aansprekende tegenstander. Want die komt uit dat deel van het land wat je goed kent. En als wij vanavond tegen Oostende zouden spelen. dan zouden een heleboel Nederlanders zeggen. wat, wat zijn we nu weer aan het doen? Dat doe ik door de week wel tegen Barcelona. Maar laat me daar het weekend verschoond van blijven. Laat me lekker tegen Breda. Of toch, vroeger kwam NCD. er veel, veel talent uit. Dat, dat zien we toch niet zo helemaal veel meer gebeuren. Dat... Nou, ik denk dat er nog steeds een hoop uh, jongens voortkomen uh, uit de Jubilee League. Dat ze daar ooit begonnen zijn. Mm -hmm. uh, Huntelaars is daar een mooi voorbeeld van. En dat dat nog steeds een kweekvijver is waar de grote clubs veel profijt van hebben. Oké, okay. nou, de voetbalwereld staat bekend om de enorme bedragen die er omgaan. Kijk naar Real Madrid, 100 miljoen euro betaald voor Gareth Bale. Glasgow Rangers uit Schotland werd door financieel ging failliet. Is naar de derde divisie teruggezet. En sinds enige tijd heeft u even het financial fair play... waarbij uitgaven van clubs financieel moeten worden verantwoord. En als die clubs de financiën niet te worden hebben... dan krijgen ze bijvoorbeeld... ...prijsgeld niet uitgekeerd. Werkt dat in de praktijk? Ziet u dat? Want u spreekt wel even met een CFO, neem ik aan. Ja, nee, het is uh, goed dat je dat nu zegt, want ik was gisteren in Genève. Ja. Uh, we worden door UEFA als club serieus genomen. Er is een, uh, een verbond van clubs, ECA, geheten. Die had gisteren een vergadering waarin UEFA ja, ons komt informeren... ...hoe dat financial fair play er nu voor staat mm -hmm. en hoe ver ze daarin zijn... en daar Zit inderdaad ook dat sanctiemodel zit erachter. Ja. Maar het begint natuurlijk met um, ja, inzicht te krijgen... in hoe clubs te voorstellen en wat voor idiote beslissingen ze nemen. Als, uh, ik vind, als je meer uitgeeft dan er binnenkomt... clubs die 120% aan de spelersgroep kwijt Betalen, zijn van hun he? omzet... Ja. Ja, dat, dat, dan weet je dat dat uh, een dodelijke situatie is. Ja, daar zitten fans een club te besturen, dat is nooit goed. Ja. Uh, helpt die beursnotering daarbij? Bij, jullie? bij ons helpt dat zeker, want uh, al was het maar omdat je... Als je een beursnotering hebt, altijd heel transparant moet rapporteren. Dus iedereen kan kennis nemen van hoe wij ervoor staan. Ja. Um, en um, ja, situaties zoals dat in het buitenland gaat... dat inderdaad een fan gekozen wordt als voorzitter... en dat dan vaak nog doet op basis van beloften. En dan haal ik wel Gerrit Bale. Als ik maar mijn functie kan houden, ja, dan, dan zie je wat er gebeurt. Dan, ja. dan gaat zo'n club een commitment aan wat, wat ze eigenlijk ja. niet kunnen dragen. En toch is het zo dat zo'n zo club, een Real Madrid... Uh, Ajax nog steeds zoek speelt. Ja, maar met een dat begroting die een keertje of vijf <lacht> die van ons is, dan ja. mag dat uh, ook wel. Ja, uh, dat maar wil uh, een begroting die steeds verder uh, onder druk komt te staan? Inderdaad, omdat ze te veel uitgeven. Ja. Dus ja, is, dat is het goede, van... dat, dat is die financial Enzo Dus uiteindelijk je kan verliezen, maar als je het maar lang genoeg volhoudt, de adem hebt, is het belangrijkste. Ja, zo is het. Mooi, even daar spelers. Eh, we zouden het hebben over third-party ownership. Ja. Het hebben van een voetballer, uh, want dat is het he, beleggingsclubjes uh, uh, uh, die, uh, die kopen, of uh, zaakvernemers en investeersmaatschappij... Ja. kopen een goede speler. En die bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Je ja. kan als voetballer zeggen, ik wil lekker naar Chelsea, want ik krijg een mooie aanbieding. En daar staan vier van mijn vrienden te voetballen. En als zij zeggen, bij Liverpool krijgen we meer, ga je van Liverpool. Punt. Ja. Ik zou het dichter nou... bij huis houden. Als ja? je bij ja? Vitesse speelt. Ja. Je zou eigenlijk liever Mark naar, naar, precies, wil, precies. naar uh, Ajax toe gaan. Ja. Maar ja, er is al voor ja. jou besloten waar je uiteindelijk terecht komt. Naar Chelsea je hebt, uh, dus. ja, Geen vrije keus meer in. Omdat je eigenlijk eigendom bent van zo'n groep van uh, investeerders. Klinkt als moderne slavernij. Een dat uh, ben ik helemaal uh, eens. Dat, ja. dat is het ook. Ja, Daarom... Wat is er nou tegen Want ik, ik kan me voorstellen dat het voor jullie heel sijnend is. Je wil zo'n vet hebben. Hij komt van Vitesse. Het is een veelbelovend voetballertje. En dan gaat het naar Chelsea. Wat is daar tegen te beginnen als club? Ja, en dan komt er nog bij dat het voor die jongen in zijn carrière... ook waarschijnlijk de beste stap is om niet bij Chelsea Meteen op de bank Chelsea. te belanden. Maar ja, de eerst laten zien wat je kan bij Ajax. En dan heb je daar het voordeel van Champions League spelen bij. En dan in de kijker te spelen. En dan wellicht ook nog bij Chelsea terecht te komen. Maar wel op de goede manier. En nu is het bepaald door geld. En door mensen die het zeggen daarover hebben. Ja. Dat is gewoon jammer voor zo'n jongen ook. En uiteindelijk had u het geld er dus niet voor over. Zo kan je het ook zeggen. Nee, nee want het is geen concurrentie geweest van uh, er moet meer geboden worden. Nee. En dan gaat hij wel naar Ajax in plaats van Chelsea. Als je eigendom bent van Chelsea, dan is de keuze ja. dat je naar Chelsea gaat. Punt. Ja. Dat is het probleem, hè? Want ja. u bood ook meer volgens mij hè, dan Chelsea. Wij zijn vrij ver gegaan in het proberen uh, van Hinkel uh, naar Ajax te halen. Ja, en, en, en straks, hè? wordt op een gegeven moment is hij transfervrij, neem ik aan. Dan wordt hij weer, uh, kan hij weer verkocht worden. En dan? Daar zit hij nog steeds vast aan. Uh... Ik hoop voor de jongen dat hij bij Chelsea wel aan het spelen toekomt. Ja, en dat ja. hij zijn talent laat zien. En ja. dat hij dan veel waard wordt. En dan wellicht een andere club nog interesse hm. Of zijn carrière bij Chelsea uitdient. Dat, ja. is, uh, dat is aan hem. En huren vol seizoen. Dat uh, <laughs> hebben we geprobeerd in de zomer, maar uh, is niet niet, uh, geen mogelijkheid gebleken, okay. helaas. Even naar wat anders, want u bent naar de rechter gestapt... om de crisisheffing op inkomens van meer dan anderhalve ton aan te vechten. Die crisisheffing kostte de club zo'n 3 miljoen euro in 2012. 2013 wordt die opgerekt. U wordt onreverenig hard getroffen. Waarom jullie verdienen? Toch hartstikke goed als we naar de balans kijken. Uh, en even naar gemeen Rikje, even naar uw eigen salaris. En dan denk ik van, ja, kom op, kan je makkelijk betalen, huppakee. Ja, maar Volgens mij is dat niet de reden of we, of we het kunnen betalen. Het is, uh, ja, opgerekt is wel een mooi woord dat hij na 2013 opgerekt is. Als je een eenmalige crisisheffing oplegt... En, uh, met de nadruk op een eenmalige en het jaar daarna komt hij er gewoon weer. En ik vind, dat vind ik belangrijk om over te brengen... waarom wij dit zo'n slechte maatregel vinden. De hele uitstraling die erachter zit, die is nou juist wat je net aanhaalt. Ja, je kan het wel betalen. Die miljonairs die zoveel verdienen, ja. dat moet je toch kunnen betalen... Maar het zijn niet de miljonairs. Het is de club die het betaalt. Die 3 miljoen gaat van onze begroting af. En wie is uiteindelijk weer aan de beurt om te zorgen dat die begroting sluitend wordt. Ja, De enige mogelijkheid om geld te verdienen die wij hebben is, is het publiek. Ja. Dan heb je het over de kaartjes of de tv-recht of wat dan ook. Maar mm -hmm. ja, dat wordt afgewendeld omdat ja, dat zijn de enige mogelijkheden die wij hebben. En dat willen we juist niet. Dus die crisisheffing is niet pak die miljonairs nou eens aan. Die crisisheffing is lastenverzwaring voor de clubs met voor de fans de implicatie ja. dat het hun meer geld kost. En zijn die zijn die spelers het waard? Is dat, is dat ook het verhaal nog even? Er... dat er wordt ja. gestegen? Is, is Tom Cruise 80 miljoen waard voor het maken van één film? Ja, ja zeg het maar. Het wordt ervoor betaald. Oké, okay, maar nou heb je het. Hè? we moeten zorgen dat we allemaal een beetje... ...walletje bij het schuurtje houden. Uh, VEB heeft gezegd dat uw beloning bijvoorbeeld nogal hoog is. Want u verdient een basissalaris van 500.000 euro plus. Nee, nee, nee. nee. Niet Laat meer? Of dat Nou, in godsnaam... Nee, nee, nee. nee, nee wat is het? Wat, wat staat op de nee, loonstrook? Het, uh, het bedrag wat u nu noemt... ...dat is inclusief de variabele beloningen... Okay. ...die ja. eenmalig en lange termijn... En dat was twee tonden een beetje. Dus en dat is vindt... al voor drie jaar, ja. dus dan kunt u terugrekenen. Ah, hij zit wel, het, is, het is wel lekker op een, op een uh, flink ministers. minister. minister-president doet het slechter, volgens mij. Nee, ik zeg niet dat mijn verdiensten slecht zijn. Bijna een bankiersal dan dan toch is bankiersalaris. Bijna een bankiersalaris. Zeg even die zaak, want dit ligt nu voor, hè? die crisisheffing ligt nu bij de rechter. Uh, eind van het jaar moet dat gaan uh, uh, zijn gevolg gaan krijgen, of in ieder geval een uitspraak van komen. Gaat het van tafel of niet? Wat denkt u? We hebben van de week een uh, gesprek bij de Belastingdienst gehad. Hm. Dan hebben we nog een keer onze uh, ja, uh, bezwaren tegen deze heffing uh, kunnen, kunnen uitleggen. Alleen, het is heel frapperend dat je dat dan moet doen bij de instantie... die eigenlijk niks anders is dan de inner ja. van die heffing. En die moet dat doen binnen de regels die de overheid voor ze maakt. Hm. Dus ik zit tegen een loket aan te praten die, uh, die zelf mee waard knikt... De maar de eigenlijk de zegt, de ja, uh, maar ik, is ik, ik, ik moet doen wat van me gevraagd wordt. Dus het is een ja. instantie... Ja. Die, uh, nu al, het wordt een lastig verhaal. Ja. Ja. Het wordt een het soort kwartje van kok, hè, deze heb ik nou maak er dan maar 100 euro van kok <laughs> van. Zo onevenredig worden wij erdoor getroffen. Okay, okay. Het is er zoveel tijdelijke maatregelen <laughs> ja, die, die zo permanent die, die is. Als zo het zo permanent, ja. We gaan het hebben over het Stel in de bankensector in de aan Want uh, hoe dat moet gebeuren, daarover verschillende meningen. In de Tweede Kamer werd geopperd dat de kapitaalbuffers maar omhoog moeten. We hadden het er net al over. Maar de OESO, de denktank van de 24 Rijkse landen... die zegt dat de ECB gewoon meer geld in de economie moet pompen. En dat uh, pleidooi wordt ook gedragen door Willem Vermeend. Uh, sorry, Ad Melkert. Vind ik nou, Willem Vermeend, Ad Melkert vanmorgen in Breed. Ja, echt, de ene PvdA is de andere niet. Ad Melkert. Wat wel nodig is, is om verder te kijken... en vooral <lacht> te zien dat Europa, ook in mondiaal <lacht> verband... eigenlijk weigert om um, meer stimulerend beleid te voeren. Ja. Wat enorm belangrijk zou zijn voor de algemene economische groei. En in Amerika zie je dat de overheid dus echt massaal heeft ingegrepen. Toen het met de banken misging, toen het op de woningmarkt misging. Eerst is het tekort daar omhoog gegaan. Nu gaat het razendsnel naar beneden. De schuld gaat naar beneden, de werkloosheid gaat naar beneden... omdat de groei ja. weer is aangezwengeld. En dat ze Ad Melkert, echt hoor, in Kamerbreed vanmorgen... hier bij de Tros op Radio 1. Uh, ja, meneer Hoogduin, uh, dit is een pleidooi van, uh, van Melkert... waar die eigenlijk een beetje volgt datgene wat de OESO zegt. In Amerika gaat het wel goed. Daar heeft Bernanke heeft daar de, de geldkran opengezet. Er wordt meer uh, geïnvesteerd. Uh, uh, wordt, er worden staatsobligaties opgekocht. Waarom doen wij dat hier niet? Waarom zijn we zo knijterig bezig in Nederland? Nou, we zijn niet knijterig bezig om te beginnen... als je kijkt waar de rente... in. De Europa staat, ja, uh, ook he? heel, uh, heel dicht bij nul als ja. je kijkt uh, hoeveel geld er via het bankwezen door de ECB in de economie is uh, gepompt. Mm -hmm. uh, dan is dat niet, uh, dat is ook niet, uh, ook niet gering. Mm -hmm. Maar er is een, een, een grens aan wat je, kunt, uh, wat je kunt doen op een verstandige, verstandige manier. Ja. En uh, de, de extra opbrengsten die je hebt. Van nog meer, meer geld erin uh, stoppen. Die zijn denk ik heel erg uh, beperkt ten opzichte van uh, ja, de risico's die je ermee uh, meeneemt. als ja, je toch anders... weer allerlei nieuwe uh, zeebellen uh, creëert. dat je bedrijven en, en banken afhankelijk gaat maken van heel erg goedkoop geld. En ja. uiteindelijk kan dat niet zo blijven, moet die, moet die rente moet, moet, eens moet weer terug naar normale ja. niveaus. En dat ligt dan procenten hoger dan nu, op het moment dat je dat gaat doen. Uh, kunnen zich hele grote problemen uh, voordoen. Het die aanhalen van maar. Amerika. Uh, mm -hmm. Ik herinner me nog heel goed uh, de vorige zeepbel die we hadden... de internetbubble, ja. uh, begin van, de, van deze, deze eeuw. Toen reageerden de Amerikanen eigenlijk hetzelfde als ze nu reageerden. Uh, ze wengelden die economie aan, waren daarin succesvoller uh, dan, dan de rest van de wereld. En wij kroonden degene die daar achter stond... Alan Greenspan als de ja. grootste centrale bankier ja. aller tijden tot in 2007-2008 bleek dat hij een enorme zeebel had helpen opblazen. Uh, en nu zie uh, je misschien wel het meest, uh, de meest verguizende ja. barkeerde Dus het is ook nog wat vroeg om te zeggen, wil mm -hmm. ik er maar mee, mee, mee aan. anders dus dat de het... Amerikanen zo succesvol zijn ja. geweest... die krijgen hun problemen nog om dit allemaal terug te draaien. Nou hoor ik ook heel veel mensen zeggen van... ja, maar wacht even, als wij dit niet doen in Europa... als we niet toch wat meer investeren... wat meer uh, zorgen dat we de geldpers laten draaien... dan lopen hetzelfde uh, scenario als de Japanners nu hebben. Stagnatie, deflatie, uh, 0% rente. Daar komen we nooit meer uit. Het is een soort zelfvervulling prophecy. Wij gaan hetzelfde pad als de Japanners. aan. Uh, dat dat is waar als je, uh, denk ik... Uh, Met uh, uh, verder helemaal niet zou doen. Kijk, okay. Wat het belangrijkste is, is dat je ook snel... de problemen in de wortel aanpakt. Mm -hmm. uh, de, de banken saneert, zodat die banken weer gezond zijn. Die banken kunnen lenen, dat je ook... Uh, Waar, waar het nodig is uh, in Zuid-Europa. Uh, met name ook het midden- en kleinbedrijf uh, saneert. Zodat er weer een basis is voor gezonde uh, mm -hmm. groei. Uh, en en, en dat, dat, uh, dat gebeurt niet. Uh, maar geld in de economie pompen uh, zonder dat je verder iets doet. Dat is, dus is heiloos. Ja, dat is link. Um, we gaan uh, nog even naar het vertrouwen. In de hoorzitting in de Tweede Kamer van de bankensector... Vertelde Chris Buij, dat is de kerstverse voorzitter van de NVB... Dat Banken keihard werken aan vernieuwingen en verbeteringen, die moet leiden tot een robuust Nederlands bankair systeem en herstel van vertrouwen bij de cliënten in de Tweede Kamer. Uh, u zegt ja, dat zou mooi zijn als uh, hij zegt: ik claim dat al. Uh, zien we er al wel iets van? Ja, ik, uh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik moet heel eerlijk zeggen: ik denk dat als je nou echt kijkt uh, naar dat vertrouwenspunt, uh, uh, mm -hmm. ik denk dat dat waar is aan een heleboel mensen heel veel klagen over de uh, banken. Maar of dat nou echt de banken hindert gewoon in hun bedrijf voeren, ik denk ja. het eigenlijk uh, niet. Hm. Ik zie uh, de, de Chris Buienke echt heel actief bezig, inderdaad, met dat vertrouwensherstel. Hij ja. is er heel erg uh, druk mee. Hm. Zoals ik eerder zei, ik denk dat verreweg het belangrijkste is en ook het meest effectief voor ons allen is gewoon zorgen voor grote, grote buffers. Ja. Even nou iets anders. Want ik heb het er eerder al gehad in de uitzending gezegd: vandaag gaan we het over hebben. ABN Amro waarde opzien door 105 miljoen euro dividend uit te keren aan de staat. En kenners zeggen, ja, dat geld kan je nog veel beter gebruiken... voor het verbeteren van het vertrouwen. Geeft het nou maar als, als lening, had het in de markt gezet. Wat vindt u van die beslissing? Ik, ik, ik verbazen mij ook. Ja. Uh, ook omdat ABN AMRO is een staatsbank op het ja. uh, moment. Dus uh, de, de aandeelhouder uh, heeft er volledig uh, zeggenschap over. Aan de ene kant uh, zegt die aandeelhouder, als die overheid heet... Uh, de buffers moeten uh, groter. Nou, hoe moeten die beschoten worden? Door, door maar een tijdje ook geen dividend uit te keren. En ja. Staatsbank gaat dividend uitkeren. Uh, had het gewoon in de kas moeten. of, of gewoon in het bedrijf moeten houden. Ja. En dan kun je met die 150 miljoen. Kun je, kun je inderdaad krediet, je mooie uh, kun je krediet verlenen. Uh, Domme beslissingen. En je. En je nou ja, dom. Ach. Nou ja. Ik krijg een, een cadeautje andere, aan, de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de andere kant. Ik dacht, het is een cadeautje, cadeautje van de oude minister van uh, Financiën aan de nieuwe minister van Financiën. Was dat een raar idee? Het, uh, ja, ik had het niet gedaan. Uh, ik, vind het, ik vind het ook niet consistent in, t, uh, in, in het brein. beleid. Maar uh, iemand dom noemen. Oh. Nou ja, niet handig, laten we het zo zeggen. Nou, niet, nou goed, laten we het daar dan op afmaken. Ja. Och, we zijn zo keurig en politiek correct. Ja, zeker. Heren, we gaan naar de, de stapel verschillende managementboeken... want het programma zit er alweer bijna op. Aangeschoven Misha Blok, eindredacteur van Trosse Bedrijf. En ze bekijkt elke week drie managementboeken die verschillend zijn. Bij twee daarvan komt ze niet verder dan de achterflap of de binnenflap... omdat we daar niet het managementboek goed kunnen verkopen als auteur. Dat is dan jammer. Maar er liggen er drie. Welke zijn het, Misha? Ja, ik begin met het no-nonsense boek over merken bouwen van Suzanne van Gond. Op de achterflap, een sterk merk geeft een grote concurrentievoorsprong. Merkenbouw is een kwestie van de juiste vragen stellen... keuzes maken en consequent blijven handelen. Nou, dit soort boeken leg ik consequent op de stapel open deurboeken. Wisten we al om. En dan een boek in de categorie, drie keer lezen voordat ik het snap... Dynamisch competentiemanagement, waarin auteur Willem de Lange... vanuit de principes van lerend vernieuwen... de duurzame arbeidsorganisatie en employability... afrekent met het traditionele competentiemanagement... Geen idee waar dit over gaat. Nee, maar wel een heel boek over zeven. Dus... Ja, toch knap. En na drie keer lezen, het nog niet begrepen. Nee. Nee, ja. heel goed. Dus je begrijpt, ik heb deze week gekozen voor de Twitter-story. Ja. Het waargebeurde verhaal over macht, geld, vriendschap en verraad. Journalist Nick Bilton reconstrueerde op basis van honderden uren interviews met insiders... de ontstaansgeschiedenis van Twitter. Nou ja, Twitter ontstond in 2006 door een aantal programmeurs opgezet... als een status-update eigenlijk... die mensen een gevoel van verbondenheid zou moeten geven. Aanvankelijk sloeg het niet zo aan. Mensen posten dingen als ben de hond aan het uitlaten... ben een boterham met pindakaas aan het eten. Maar wat leuk is, een paar maanden later was er een kleine aardbeving. Vervolgens gingen mensen elkaar twitteren. Was dat nou een aardbeving? Ja, kwam hier vandaan. Hoe, va hoe, hoe zwaar was die aardbeving? Mm -hmm. En toen kwam pas het besef... Hey, Twitter is vooral een supersnelle nieuwsmachine... die we heel goed kunnen gebruiken. Nou ja, grappig om te lezen dat gaandeweg pas duidelijk werd wat de kracht was van Twitter. En dat pas vier jaar na oprichting serieus uh, is gaan nadenken over hoe je daar geld mee kunt verdienen. Nou, het boek geeft een heel boeiend inkijk in de wereld van uh, zo'n start-up. Computernerds op zo'n zolderkamertje die uh, brainstorm-sessies houden tot diep in de nacht. En dan wodka Red Bulls drinken. Nou, ik kreeg er wel zin in om gewoon een uh, technologische start-up te gaan beginnen. Kijk, en ik vroeg me af, ja, de heren aan tafel, hebben jullie daar ook wel eens over nagedacht om zo'n bedrijfje op te zetten? Meneer Slob. Een twitter nou ja, een, of een, of een uh, andere technologische ontwikkeling. Ja, ja nee, uh, voor jezelf beginnen en uh, uh, die uitdaging aangaan. dat, dat is. Altijd leuk volgens mij. Maar een uh, technologie is niet mijn sterkste punt. Ik heb, ik heb een klein eigen bedrijf. Kijk. Dat heet Lex Hoogduin BV. <laughs> en uh, Dat is eigenlijk uh, net zo naïef als Twitter. Dat is eigenlijk begonnen en dat is eigenlijk nog steeds meer, meer een soort hobby. Wat, wat dat geld uh, kost. Dat is mijn eigen website waarmee ik ook een beetje internettelevisie maak. Uh, en allerlei leuke dingen doe ook uh, cursussen op uh, wil, wil gaan uh, zetten. Nou, en als dat dan zich net zo kan gaan ontwikkelen als ja. Twitter. Dit boek geeft me heel veel hoop. Ik zou even dat trouwens even de website zullen we Ah, internationale aspiraties betreft. Ja. Ook toch. <lacht> nou, de overname kandidaten kunnen bellen hoor, naar ja, absoluut. <lacht> Misha, hoe heet het boek nog wel? Ja, de Twitter Story van Nick Bilton een uitgave van Business Contact. Dankjewel. En Michel Blok is er volgende week weer met drie opmerkelijk managementboeken. En als u vindt dat u uitgever bent of auteur van een goed managementboek... dan moet u ons even mailen. trossinbedrijf.nl. Wellicht wordt uw achterflap zo goed gelezen... dat u hier uh, uiteindelijk de, uh, de selectie weet door te komen. Uh, aan het eind van de uitzending vraag ik mijn gasten altijd... wat is het meest opmerkelijk dat je op je eerstvolgende volgende werkdag... maandag dus gaat doen? Nou, vanavond is al een beetje werkdag voor uh, Jeroen Slob, uh, Ajax, Herakles. Nog twee uh, cruciale wedstrijden volgende week. Barcelona en AC Milan. Wat gebeurt er maandag... Maandag is altijd directieoverleg bij Ajax. Dat is standaard het overleg wat ik met collega's ja. van de Saar Overmars en Kinsbergen voer. Ja. Dus dat zal maandag ook het geval zijn. Mm -hmm. Maar we leven uiteraard direct naar die dinsdag toe als... Een van de mooiste clubs van de wereld bij ons op bezoek komt. In zo'n directieoverleg, vraag me af, in een voetbalclub... zit je met al die mannen, met oude voetballers... wordt er eerst het hele weekend doorgenomen... even de hele competitie doorgenomen? Ik moet. Van, heb je die bal ik, gezien en ja? Ik moet toegeven het, dat ja. we ja. vaak nog wel eens ja. de focus... ook op uh, de aspecten van uh, ja, wat, een, wat een voetballer <laughs> inbrengt uh, meenemen... en hoe zij er tegenaan, dat is wel... Ja voor Een voetbalclub we is toch een leuk, leuk, ja, ja, ja Oh, nou, jongens, we moeten we nog een rechtsvergadering doen. Ja, dat zit er dan <laughs> weer. Zit er. En Lukt de dividend jong dividend hebben. Wordt Luc de Jong nog gehaald? Of, uh... Dat uh, is uh, zeker een mogelijkheid die voor de wintertransferperiode wordt uh, onderzocht. Uh, kijk eens dan heel mooi. Lex com de CEO, wat doet hij maandag? Uh, een paar dingen. Een uh, interview, een gesprek met iemand over een, uh, een bank die, die hij uh, uh, wil oprichten. Mm. En uh, ik ga verder met mijn moek. Moek? Ja, ik denk uh, dat ga ik, uh, een boek? Een boek? 20 seconden. Uh, ja? uh, boek is een, een massive open online course. Hmm. Dus ik ben bezig met, een, uh, in Groningen, met mensen uit Groningen. Ja. Een, uh, een cursus. Een cursus te ontwikkelen op het gebied van complexiteit en onzekerheid. Mooi. Dank u wel, heren. We hadden Lex Hoogt aan tafel. En Jeroen Slop, respectievelijk uh, hoogleraar en uh, CFO van Ajax. Er staan. Tot zo in de Autoshow. Samen thuis, samen dros.